Op Twitter en YouTube zijn korte tijd de accounts van een Amerikaans legeronderdeel gehackt. Er verschenen propagandafilmpjes van moslimstrijders en persoonlijke gegevens van militairen op de accounts van het Central Command. Een groep die zichzelf het Cyberkalifaat noemt, zegt erachter te zitten. Volgens het Pentagon zijn er geen geheime documenten geplaatst. In meerdere steden in Duitsland zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan. In Dresden lopen naar schatting 18.000 mensen mee in een demonstratie van Pegida, de beweging tegen islamisering. In andere steden zijn tegendemonstraties. De organisatie van Pegida had opgeroepen een zwarte band te dragen om de aanslagen in Parijs te herdenken, maar weinig betogers doen dat. In het UMC Utrecht is vandaag iemand opgenomen met ebola verschijnselen. De patiënt had een gebied bezocht waar ebola heerst... en werd ziek bij terugkomst in Nederland. Het RIVM heeft niets bekendgemaakt over de identiteit van de patiënt. Hockeyster Inge Vermeulen is plotseling overleden. Ze was 30 jaar. De keepster kwam acht keer uit voor Oranje... en speelde de afgelopen acht jaar voor SCHC... Vermeulen maakte in 2008 haar debuut voor Oranje... en maakte in 2009 deel uit van de selectie die het EK won... en derde werd op de Champions Trophy. Cristiano Ronaldo is opnieuw gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Het is de derde gouden bal voor de Portugese aanvaller van Real Madrid. Hij kreeg meer stemmen dan Lionel Messi en de Duitse keeper Manuel Neuer. Arjen Robben werd vierde... Het weer in een groot deel van het land, veel regen en wind. Morgen trekt de regen weg en neemt de wind af. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het. Ja, welkom bij Tweede Uur van CFN Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en we gaan weer wat rustige, mooie, romantische, klassieke filmmuziek draaien. En het Tweede Uur beginnen we altijd met een grote knaller en dat is deze keer uit de film Moonraker. Shirley Bessie, daar komt ze. Nou bijna. Deze film was nog iets nieuws vandaag. Wat is er aan de hand? Uh, fans zijn een crowdfundingsactie gestart. om de, deze film Moenreker. van een nieuwe soundtrack te voorzien. Ze hebben een pagina aangemaakt op de site Kickstarter Starter. om 25.000 pond in te zamelen. waarmee de muziek opnieuw kan worden opgenomen. Uh, de muziek van de film is de fans al decennia lang een doorn in het oog. In tegenstelling tot andere soundtracks van Bondfilms. werd deze vanwege belastingtechnische reden opgenomen in een Franse studio die mindere kwaliteit afleverde dan de fans gewend waren. De initiatiefnemers van de crowdfunding hebben de dirigent Nick Rain benaderd... en hij zal samen met het Praagse Philharmonisch Orkest de soundtrack... opnieuw opnemen als het streefbedrag van 25.000 pond wordt bereikt. Die kans is overigens best groot, want binnen een etmaal... heeft de Kickstarter-actie al 10.000 pond opgeleverd. Het is de bedoeling dat de nieuwe opname eind 2015 beschikbaar komt. Nou in de topkwaliteit. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. 25.000 pond, ja, heel bedrag, maar wie weet. En het Praagse Philharmonisch Orkest is natuurlijk wel een grote klasse. Ja, voor het nieuws draaide ik nog een stukje van Walt Whit Bazier. En eigenlijk dacht ik, daar moet ik toch nog iets meer van draaien. Want dat is zo mooi, dat wil ik jullie toch niet onthouden. Dus ik draai hem toch nog eventjes, want de klok van tien drukte hem eigenlijk weg. Komt-ie. Componist Max Richter. Basierde film over een Israëlische soldaat in de tijden van de oorlog. Uh, mooi film. Ja, en dan kom ik bij een heel ander Jean-Pieter. Dan kom ik bij de Disney films. Iedereen weet wel dat van die Disney films altijd hele mooie soundtracks bij zitten. En wat je misschien niet weet is dat de Disney company ook films maakt... die nooit in de bioscoop uitkomen, maar direct op DVD gaan. En een van die films die direct op DVD uitgekomen is, is Tinkerbell. En Tinkerbell, daar is de muziek van gecomponeerd door... De Joel McNeely. En dat is een hele mooie soundtrack. Ik wil er een paar dingen eens achter elkaar van laten horen. Tinkerbell film uit 2008. Mooie muziek. Uh, we gaan beginnen. me. Ja, jij kent natuurlijk de loorname niet. En we gaan rustig door met deze mooie soundtrack. Het is vol, volgende nummer. Mooie klanken uit de soundtrack Tinkerbelt, een film uit 2008. Maar ik begreep dat er volgens mij in 2014 weer een nieuwe Tinkerbell gemaakt is. Volgens mij gaan deze films meteen de DVD-markt op. Het draait niet in de bioscoop. De muziek is prachtig. Joel McNeely en ik draai er nog één, want ik vind het best mooie muziek. Als je goed luistert in het vorige nummer, kon je de krekels in de natuur horen. En de laatste van deze soundtrack wordt weer gezongen door Lorne McKernit. winter snow Tinkerbell, mooie film, leuke film en prachtige muziek gecomponeerd door Joel McKinley. Ja, daar ga ik er nu maar even voor zitten pak er een lekker drankje bij, want ik ga twee soundtracks achter elkaar draaien die in elkaars verlengde liggen. Ik begin zo direct met Memoirs of Geisha, componist John Williams natuurlijk en daarna doe ik een paar nummers uit Snowfalling on Sadders, een film uit 1999 en gecomponeerd door James Newton Howard, twee grootmeesters in de filmmuziek natuurlijk. Memoirs of a kaisha. Becoming a kaisha. Memoires over Geisha. Een verhaal van liefde en verraad tegen de achtergrond van de snel veranderende Japanse maatschappij in de 20e eeuw. De 9-jarige Shio is de dochter van een arme visser en wordt van haar familie gescheiden en verkocht aan een Geisha-huis in het Gion-district van Kyoto. Hier is het mikpunt van de grillen van de hoofdgeisha Hatsumomo. Maar ze weet zich te verzetten en groeit met, met hulp van Hatsumomo's concurrenten Mamea uit tot de beroemdste Geisha van Japan. Nou, John Williams is er weer in geslaagd om bij deze soundtrack een fantastisch mooie soundtrack te maken. En daar had hij natuurlijk weer de, zijn bekende vrienden bij, zoals Isaac Perlman, die ook te horen is op viool in The Chairman Waltz. Sherman Balls en Isaac Perlman speelt natuurlijk ook mee op Schindler's List. Een hele bekende soundtrack van John Williams. Maar ook de memoirs over Kaisha mag er zeker zijn. Een andere bekende die mee speelt bij John Williams is Jojo Ma. Die speelt op cello. En het volgende nummer doet hij mee. Theme in mee: Shiraya's Team en de, de eindaftiteling. Film ...en hele mooie muziek door John Williams... ...en een andere film die een beetje in het verleden ligt... ...eigenlijk was je dit eerder... ...Snowfalling on Cedars ...en daarvan draai ik het nummer Strawberry Field... Het zijn ook weer Japanse klanken, Japanse instrumenten die gebruikt worden in deze soundtrack. Het verhaal gaat over. Karl, een, een visser, wordt dood teruggevonden, verstrikt in zijn eigen netten. Hij heeft een zware hoofdwond. Werd hij vermoord? Kazu, een andere visser, wordt verdacht van de misdaad. Tijdens het onderzoek en de rechtszaak vlakkeren de naoorlogs-anti-Japanse gevoelens op. Ismaël, een lokale journalist, krijgt het zeer moeilijk wanneer hij erachter komt dat zijn ex-vriendin Hatsu bij de moord betrokken is. Kortom, dus ook een beetje Japanse setting. Ik draai nog een stukje van typing. Mooie soundtrack, Snowfalling Onsetters. Ik heb wat technische problemen met deze deze. kunnen uh, Tawada, het mooiste nummer van de steken, moet ik uh, uitstellen tot een ander keertje. Het lukt me niet. Maar we hebben toch andere mooie muziek. En uh, wat hier klaar staat is uit de film Nebraska. Muziek van uh, Mark Orton, die ook uh, de, nu de film The Old Lady de muziek gemaakt heeft. Mooie muziek, een uh, road movie, komt ie. deze klanken hoort, dan kan je je voorstellen dat je in Amerika rijdt. Onderweg van Montana naar Nebraska. Want daar gaat die film over. Een uh, alcoholistische vader denkt die een hoofdprijs heeft gewonnen van een miljoen. En hij wil die prijs gaan ophalen. En uh, zijn zoon gaat mee om hem uh, te behoeden tegen onheil, zou ik maar zeggen. Mooie roadmovie, zeer de moeite waard. Film uit 2013, Nebraska. Mark Orton, de componist van dit vrijwerk. Uh, werk. Herkenbare klanken. En, uh, ik ga meteen door naar de volgende film. Hebben we hebben niet zo gek veel tijd meer. Life of Pi. Het leven van Pai verteld het verhaal van Piscine Patel, een 16-jarig Indiaas jongen. wiens vader een dierentuin in India heeft. Wanneer de familie besluit het land te verlaten. wordt de hele dierentuin ingescheept. Maar het schip vergaat en de enige overlevenden op de reddingsloep zijn Pai, een hyena. een zebra met een gebroken poot. een orang-oetang en een tijger van uh, uh, Parker. van meer dan 200 kilo. Nou, ga er maar aan staan. De muziek is prachtig. Michael Denner en ik draai een paar nummers uit. Gernie. Gernie. Filosofiefilm, een film met dubbele lagen. En ja, er zit mooie muziek in, ook deze is heel mooi. Ja, een jongen op een sloep met een tijger, hoe kan het? De film die ik nu nog op de rol heb staan is Ricky, een film uit 2009 geregisseerd door François Ozon. Uh, wanneer Katie, een doodgewone vrouw, en Paco, een doodgewone man, elkaar ontmoeten, gebeurt er iets magisch, echte liefde zo gezegd. En uit deze liefdevolle twee eenheid wordt een heel bijzonder kind geboren, uh, genaamd Ricky. Ja, en ik ga niet precies vertellen wat er mee gebeurt, maar het is een bijzondere film. En, uh, en de muziek, als het een film van François Ozon is. Dan weten we dus ook al van wie de muziek komt. En die komt natuurlijk van... Philippe Rombi. Deze keer is Philip Rombi er weer in geslaagd om een melodietje neer te zetten. wat meteen in je hoofd blijft hangen. Uh, waarom ik deze draai. Het is eigenlijk een CD'tje uit 2009. Maar ik las toevallig bij de uitgave van de releases. dat deze uh, film soundtrack, uh, Ricky. opnieuw uitgebracht wordt. 19 januari is hij weer op CD verkrijgbaar. Met werd zelfs nog een 17e nummer toegevoegd. bij de 16 oude nummers die erop stonden. Dus de moeite waard. En ik eindig met het laatste nummer van deze CD. Generic Devin. naar CFN Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we hebben weer van allerlei stijlen muziek gedraaid. Popmuziek, westernmuziek, klassiek, jazz, te veel om op te noemen. Twee uur wat rustiger. Het leuke is dat zo'n thema eigenlijk iedere keer gehaald wordt. En Philippe Gnombi slaagde iedere keer om prachtige composities te maken. En deze uit de uh, Ricky is eigenlijk weer heel mooi. Film 2009 en nu weer leverbaar. Natuurlijk gaan we eruit met onze vaste uh, eindtune, ook van Philip Roombier natuurlijk. En dat is niet te vergeten de prachtige uh, soundtrack van uh, la Maison. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze filmmuziek. Dus dat, dat voor ieder wat wil is er weer wat bij. En natuurlijk zijn we de volgende week weer met heel veel mooie filmmuziek. Maar als je de best gaat. Sliep wel. En morgen natuurlijk gezond weer op. Hou rekening met de stormen als je op de fiets bent. Maar ook met de auto, want uh, op de snelweg merk je het ook wel die wind hoor. Voorzichtig aan. Slaap lekker.